De ontslagen FBI-directeur James Comey liet een bevriende jurist memos over zijn persoonlijke gesprekken met de Amerikaanse president Trump lekken naar de media. Comey verklaarde tegenover de Senaatscommissie, die hem vandaag hoort, dat hij zo een speciaal aanklager wilde uitlokken om de zaak te onderzoeken. Inmiddels is die aanklager ook aangesteld. Comey hield alle gesprekken met Trump nauwkeurig bij, omdat hij bang was dat Trump later over de inhoud van die gesprekken zou gaan liegen. Bij het toelaten van een veroordeelde Syriëganger tot de vliegbasis Volkel zijn de regels niet goed nageleefd. Minister Hennis schrijft aan de Tweede Kamer dat het incident aanleiding is de procedures nog eens goed tegen het licht te houden. De 19-jarige man kwam vorige maand via een uitzendbureau bij de vliegbasis terecht. Toen bleek dat hij was veroordeeld voor een poging om naar Syrië uit te reizen, werd hij door de Marechaussee gearresteerd. De man had van tevoren aangemeld moeten worden en ondanks dat dat niet was gebeurd, kon hij toch de basis op. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen drie uitgereisde jihadisten. De mannen worden verdacht van deelname aan de gewapende strijd in Syrië of Irak. De verdachten waren zelf niet aanwezig in de rechtszaal, mogelijk zitten ze nog in het oorlogsgebied. De OM besloot ze toch te vervolgen om zo toekomstige uitreizigers te ontmoedigen en om het de verdachten moeilijker te maken om terug te keren naar Nederland. Spoorbeheerder ProRail -Pro begint deze maand met de aanleg van het allerlaatste stukje Betuwe-route. Bij de Duitse grens tussen Zevenaar en Baberig worden de laatste drie kilometer spoorlijn gelegd. De aanleg van de goederenlijn tussen Rotterdam en Oberhausen begon in de jaren negentig. En volgend jaar december moet het Nederlandse deel helemaal af zijn. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht trekken forse buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Ook morgenochtend nog buien. In de loop van de middag klaart het op. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Abkoude en Maars 8 kilometer na een ongeluk. Op de A10 Watergasmeer Nieuwemeer. 5 kilometer van Knoopend Nieuwe A27 Utrecht Breda tussen Haagestein en Lexmond 4 kilometer. A28 Amersfoort Zwolle bij Nijkerk 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Shine.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 Een hoofdletter zet van Zon J., Zamford en Zes. -E Miami me dat Gente de santé Puerto Rico me lo...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 Zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Just stop you crying.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 I make me ¡Gracias! met deze man. Eerlijk gezegd. Hoe zat dat dan toch? Dat was uh, Tom Holkenborg die er onder andere achter zat. En hij mocht de naam Junkie XL niet gebruiken, omdat uh, dat een beetje een vingerverwijzing was naar Elvis Presley zelf. Tenminste, de nabestaanden vonden, uh, van Elvis Presley vonden dat niet gepast. En toen heeft hij de naam aangepast naar JXL. A little Less Conversation. Het uh, bracht de tijd op bijna een minuut voor negen. Dat uh, is dan ZFM in de avond. Dat is eigenlijk wat de gek ervoor geeft. En de gek is dan de computer. En die spuugt dan de muziek de eter in. Zo werkt dat dan. Uh, tussen 8 en 10 straks. Want daarom kom ik ook gewoon even lekker aan het woord. In dit uh, non-stop programma hebben wij natuurlijk weer een programma dat heet Alternative FM. Daar zitten weer allerlei leuke dingetjes in. En uh, verklappen kan ik dat er ook harpmuziek in zit. Wat moeten we nou met harpmuziek? Nou, dat zal je wel merken. Anna van Schothorst heeft weer nieuw materiaal. En dat ga je straks onder andere horen met de nieuwe single van Ruud Hauwerling. Ja, ook die komt met nieuw materiaal. Dus ik spreek je zo aan de andere kant van de 8 uur. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8.